Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inzamelingsactie voor Pakistan heeft 16,1 miljoen euro opgeleverd. Bij het bedrag zit ook de 2 miljoen van de Nederlandse regering. Gisteren vroegen de commerciële en publieke omroepen de hele dag aandacht voor de overstroming in Pakistan. De hulporganisaties zeggen dat vooral particulieren geld hebben gegeven, bedrijven hebben het volgens hen laten afweten. Noord-Korea heeft een Amerikaanse gevangene vrijgelaten. De man mocht mee met oud-president Jimmy Carter, die in Pyongyang had gepleit voor zijn vrijlating. De man was eerder dit jaar veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid en een hoge geldboete omdat hij Noord-Korea illegaal zou zijn binnengedrongen. Carter en de vrijgelaten man hebben het land vannacht verlaten. Het is haalbaar om het nieuwe Feyenoordstadion klimaatneutraal te maken. In een studie zegt energiebedrijf Eneco dat het stadion koelwater uit de Maas kan gebruiken in combinatie met windenergie en zonnecellen. Feyenoord wil naast de Oude Kuip het eerste energie-neutrale stadion ter wereld bouwen. Het is een belangrijke troef in het Nederlands-Belgische plan om het WK in 2018 of 2022 binnen te halen. President Bouterssen van Suriname kan wegens ziekte zijn functie niet uitoefenen. Hij heeft voor een week al zijn bevoegdheden overgedragen aan de vicepresident. Die heeft in het parlement gezegd dat er niets ernstigs aan de hand is met Bouterse, die nu ruim twee weken aan de macht is. Wat hij mankeert is niet bekendgemaakt. Surinaamse media melden dat hij knokkelkoorts heeft. De A1 bij Oldenzaal is weer open. De weg was sinds het begin van gisteravond tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens afgesloten in verband met de overvloedige regen. Er was een dijkje doorgebroken waardoor de A1 blank kwam te staan. Ook vannacht nog rukten op diverse plaatsen in het land de hulpdiensten uit om wegen af te sluiten die blank stonden. Het weer nog veel regen, vooral in het zuidoosten. Tegen de middag vanuit het noorden wat opklaringen, maar ook nog buien en het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort een Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM FM in de ochtend.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 Hey, hey, yeah, yeah. ALEJANDRO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 6.9. Zie Het Zet, van zon, zee, Zandvoort en Zomerrit.